11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Egyptische oud-president Hosni Mubarak is door de rechter in Cairo veroordeeld tot levenslang. De oud-president van 84 is schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan de dood van ruim 800 demonstranten. De rechter acht bewezen dat hij legerofficieren opdracht had gegeven om op demonstranten te schieten. Daarom krijgt hij levenslang de aanklager had de doodstraf geëist. Mubarak kwam aan per helikopter en werd liggend op een brancard de rechtszaal ingereden. De oud-president hoorde de uitspraak aan in een kooi in de zaal samen met de andere verdachten. Ook de voormalig minister van Binnenlandse Zaken is tot levenslang veroordeeld voor zijn rol in het neerslaan van de protesten. De twee zoons van Mubarak stonden terecht voor corruptie, zij zijn vrijgesproken. Tegenstanders van Hosni Mubarak lijken tevreden met de levenslange gevangenisstraf die de oud-president heeft gekregen. Op het moment dat de rechter de straf uitsprak, begonnen ze te juichen, net buiten de rechtbank. Zowel binnen als buiten de rechtbank gingen aanhangers en tegenstanders van de oud-president met elkaar op de vuist. Op het plein voor de rechtbank staan ordertroepen, maar die kwamen niet in actie. Inmiddels lijkt het er weer rustig. Mensen vieren er feest. Laurence Tassen vertrekt als fractievoorzitter van de PVV-fractie in Limburg... Ze draagt het stokje over aan Miguel Hemels, die nu nog vice-fractievoorzitter is. Stassen blijft wel deel uitmaken van de PVV-fractie. Ze wil stoppen met het voorzitterschap omdat ze ook nog europarlementariër is. Stassen zegt dat de problemen in Europa zo zijn toegenomen dat ze er niet aan ontkomt om de focus meer op Brussel te gaan richten. In Afghanistan zijn vier hulpverleners gered die anderhalve week geleden werden ontvoerd. Volgens de NAVO zijn de gijzelaars bevrijd door coalitietroepen met hulp van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het zijn twee vrouwelijke medewerkers uit het buitenland en hun twee Afghaanse collega's. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar vandaag af. In het noordoosten is er kans op een bui voor 13 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie met op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... een file tussen Amersfoort, Noord en Barneveld. 3 kilometer, één rijstrook is daar dicht. 3 kilometer is ook de file op de A16 Breda... richting Rotterdam bij Knopend Ridderkerk. Er wordt namelijk dit weekend gewerkt op de Van Brienenoordbrug... en verkeer moet er langs via de parallelrijbaan. en dat is, uh, ook, uh, uh, Daarom staat er ook een file op de A16 richting Rotterdam... op de parallelbaan zelf, bij Rotterdam-Feyenoord van 2 kilometer... Dan de A28, gezwollen richting Amersfoort, 4 kilometer tussen Strand Nulden en Amersfoort-Vathorst. Door een geschade auto met caravan moet verkeer daar over de vluchtstrook, zijn twee rijstroken dik namelijk. En ook op de A28, Amersfoort richting Utrecht, tussen afrit Maan en Soesterberg door werkzaamheden 2 kilometer. Jezelf begrijpen is behoorlijk lastig, dus de rest van de wereld begrijpen al helemaal.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 Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. De gast vanmorgen, Diederik Samson, de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Fijn dat u er bent. Goedemorgen. En VVD-minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uiteraard, ook fijn dat u er bent, hè? Dank u wel. Ja, goedemorgen. We gaan het hebben over onze pensioenen en of er straks nog wel een pensioen voor ons is. We hebben het over werk, over langer doorwerken, over geen werk. In de aanloop naar verkiezingen gaat deze uitzending over keuzes maken. Over overeenkomsten en verschillen tussen de VVD en de Partij van de Arbeid... maar ook over verschillen en overeenkomsten tussen andere partijen. In dat verband gaan we meteen naar het Chassé Theater in Breda. Daar houdt de SP, de Socialistische Partij, zijn congres. NOS-verslaggever Hans Andringa is daarbij... En Hans, ik begrijp dat het nog maar de vraag is... hoe lang die partij Socialistische Partij zal heten. Nou, als het aan de mensen hier vraagt, uh, Magiet, dan uh, blijft dat nog heel lang zo... Er is altijd wel uh, een discussie in de partij of de vlag de lading nog wel dekt. Dat socialistische. Want dat verwijst vooral naar uh, de wortels, de historische wortels van de partij. Toen het nog uh, steunde op uh, marxistisch-leninistische gedachten. Dat is in de afgelopen 40 jaar dat de partij bestaat. Allemaal oh, een beetje bijgevuild en veranderd en aangepast aan de moderne tijd. Uh, dus die naam. Uh, socialistische partij, die zal wel blijven. Hoewel ze zelf steeds meer zeggen SP. En dan wordt het dus uh, net zoiets als uh, de HEMA of de KNVB of uh, de VVD. Wat gewoon meer een merknaam is in plaats van dat je per se weet waar die letters uh, voor staan. Um, vandaag praat de partij in opperbeste stemming, want ja, uh, de socialistische partij die doet het uh, heel erg goed in de peilingen. En uh, Jan Marijnissen die zei bij de opening ook, de Nederlandse bevolking, eh, Nederland is toe aan een flinke scheut SP in de regering. En wij willen na die verkiezingen zo groot zijn dat bij een volgend kabinet niemand meer om ons heen kan. Nou, hoe moet dat gebeuren? Er wordt een beginselprogramma vastgesteld vandaag, en daarin zie je toch ook wel dat er wat van die oude wetse marxistisch-leninistische zaken allemaal zijn weggeveild. Want een van de centrale begrippen is menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit tussen mensen. Dat zijn centrale begrippen in ons denken en doen. Nou, daar kan ook de heer Samson of de heer Kamp het helemaal mee eens zijn. Dat ligt misschien iets anders dat de SP ook in de toekomst als een van haar hoofdtaken ziet. Het formuleren van fundamentele kritiek op de kapitalistische wereldorde. Maar daarin ziet de partij vooral het voordeel van de huidige tijd. Namelijk met de financiële en economische crisis. Dat je ziet dat dat stelsel kraakt in zijn voegen. En daar wil de SP iets wat... Uh, aan gaan doen. En daarom ziet ze ook heel veel kansen bij de volgende verkiezingen. En aan het eind van de dag wordt Emiel Roemer als lijsttrekker op het schild gehezen. Oké, okay, Hans Andringa, dank je wel. Genoeg, genoeg stof tot praten en tot reacties voor hier. Nou, Diederik Samson, om maar bij u te beginnen... De... Uh, SP, en ik lees het ook, uh, waarmee we ook vanzelf in de kranten van de zaterdag terechtkomen, ik lees het ook in Trouw bijvoorbeeld vanmorgen, dat uh, Harry van Bommel, uh, SP-Kamerlid, vindt dat dat socialistisch van de SP misschien wel weg moet, want we zijn gewoon een sociaal-democratische partij. Dan komen ze al erg dicht bij u, hè? Ja, volgens mij moeten ze de naam gewoon even zo houden... want dan is het verschil tussen die twee partijen ook helder. En er zijn ook gewoon verschillen tussen de Partij van de Arbeid... en de Socialistische Partij. Ja. Um, die, en die gaan over uh, vraagstukken zoals um, Europa. Maar ze gaan ook over de vragen... Uh, is eerlijk delen alleen, is dat genoeg? Of moet je ook zorgen voor groei en banen en werkgelegenheid... en solide overheidsfinanciën? Uh, ik geloof dat we het op eerlijk delen uh, grotendeels eens kunnen worden... En bij de Partij van de Arbeid krijg je er dan groeibanen en solide financiën bij. Ja, maar toch even dat woord uh, socialistisch. Dat is ook bij u in de partij, als je bij u op het congres bent... Hè, met het, het zingen van de internationale aan het eind. Dat is altijd een moment van uh, schuiven op de stoel. Gaan ze het doen of gaan ze het niet doen? Nee hoor, we doen het altijd. Ja, dat weet ik. Maar uh, zingen <lacht> we mee of af. zingen we niet mee? Maar bedoel, snapt u die gevoeligheid altijd rondom dat woord socialistisch? Nee, ik snap het eigenlijk niet zo. En ik, ik, ik, het is ook een woord. Kijk, ik snap wel als het wortels heeft in Marxistisch-Leninistisch. dan gaan bij mij wel een paar haren en staan. Absoluut. Maar de internationale. Nee, ja. Ja, ja, en ik ja. denk bij veel meer mensen. Dus dat snap ik wel. Maar de internationale solidariteit. die wij in dat lied uh, tot uitdrukking brengen. Uh, daar ben ik volledig voor. En uh, ik zing ook altijd. Eén couplet uit volle borst. <laughs> en uit het hoofd. Meneer Kamp, als nou inderdaad een socialistische partij... die marxistisch-leninistische beginselen een beetje wegveilt... en ook zegt van nou ja, we zijn SP als merk... dat zou het misschien voor de VVD makkelijker maken... om de SP als regeringspartij te accepteren... of als partner ook te accepteren. Tja, maar die basis is er nog wel natuurlijk. Hè? Marxisme, leninisme, Maoïsme... Uh, en verder hebben ze zich ontwikkeld. Maar in de praktijk, in, in het bestuur, zeggen ze toch voortdurend nee. Het is altijd uh, zeggen dat dingen niet kunnen. Dat ze tegen zijn. Dat ze de schuld geven. En dat is toch heel wat anders dan een landbestuur. En dan moet je verantwoordelijkheid nemen. En dan moet je afspraken kunnen maken. En dus zou dat voor u geen reden zijn om te zeggen... nou, de SP, dat wordt dan langzamerhand wel een beetje acceptabel voor ons. Nou, ik zit echt niet te wachten op de SP. Maar aan de andere kant is het zo dat nou, je... Ze je dringen wel uh, op natuurlijk, hè? Ja, we zullen zien wat de kiezers ervan uh, vinden. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Maar ik vind ook dat je een, een, een partij die brede steun krijgt... Echt van, de piezer, van de kiezers en misschien is dat straks het geval voor de SP, voor de Socialistische Partij. Dan, uh, ja, dan, dan u wreeft moet... het er nog even in. Ja, dat, dat merken zoals de HEMA, dat gaat ze bij u niet lukken. Nee, dat is het toch, uh, die achtergrond die is er. En ik heb ze ook in de praktijk natuurlijk heel lang meegemaakt. Ja. En wat ik al zei, voortdurend nee zeggen en de schuld geven. En dat is toch niet de manier waarop je verder komt in dit land. Ja, maar u wou bijna zeggen, dacht ik, want als ze zo groot worden, dan. Hebben je... ze recht erop dat ze, er, dat ze in beeld komen? Hè? Ik denk dat geen enkele grote Democratische Partij uitgesloten mag worden. Dus, dus dat geldt ook voor de VVD? Ja, als zij ambitie hebben om, om mee te gaan doen, dan moet er mee gepraat worden. En dan moeten we eens kijken wat ze, wat ze willen. Ja, dus zou zomaar kunnen. VVD, SP. Ik zie het niet zitten. CDA. Ik denk dat de verschillen heel groot nee, zijn. Maar ja, als het niet anders kan, dat werd van de PVV ook gezegd. Hè? Nou, ik zie het niet zitten, maar ik denk dat we ook niet het recht hebben... om ze bij voorbaat uit te sluiten. Er moet mee gepraat worden als de kiezers zeggen dat dat nodig is. Niet bij voorbaat uitgesloten, dat is genoteerd. Laten we het over een andere partij hebben, het CDA. Uh, daar staat ook heel veel over in de kranten van vandaag. Gisteren hebben ze hun verkiezingsprogramma bekendgemaakt. Het thema van hun verkiezingsprogramma is Iedereen... Dat schiet lekker op, meneer Samson. <laughs> ja. Voor iedereen. Dat is mooi. Uh, en ik heb het programma verder ook nog gelezen. En dan, dan is het toch wel net als vorige keer hoor. En ook andere programma's leiden daaronder, zeg ik er onmiddellijk bij. Het is wel erg veel uh, vaagheid. Uh, het is dat, ook nog niet doorgerekend. Nou ja, hè, door dat heeft er dus ook mee wel. te maken dat al die uh, doorrekeningen... en dus de precieze cijfers over wat je waarop wil bezuinigen... of wat je waarop wil investeren. Dat lijkt me ook een belangrijk aspect van verkiezingsprogramma's. Ja, dat staat er niet echt in. Die ene concrete maatregel met een percentage erbij is de... De vlaktax ja, van 35 procent, dat noemen ze dan de sociale vlaktax Een vlaktax is niet zo heel sociaal. U bent het er niet mee eens, ja. bij voorbaat al? Die vlaktax hoeft niet wat u betreft? Ja, bij voorbaat wijs ik nooit wat af, maar we hebben er ook wel eens langer over nagedacht dan bij voorbaat. En kijk, ik hecht aan een progressief belastingstelsel... waarbij mensen die de sterkste schouders hebben ook de zwaarste lasten dragen. En als je een vlaktax introduceert, dan kan je nog steeds zoiets creëren... maar dan moet je wel ongelooflijk veel extra dingen eraan toevoegen... Ja. En dan heb je eigenlijk alweer geen vlaktaks meer. Ja, om, om, omdat we toch uh, stilaan in de campagnetijd richting verkiezingen terechtkomen... ziet u in uh, dat programma van het CDA iets waar u uh, uh, van zegt... ja, dat kan uh, met ons uh, nooit. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat uh, Friese taal uh, moeten... <laughs> Is dat een breekpunt? Maar nou, daar nou een breekpunt nou van gaan maken... Nee, dan maar het noem eens iets waar u zaak. zegt, dat kan echt nee. niet. Nee, er staan geen dingen in waarvan ik nu zeg, dat kan echt niet. Er zijn wel dingen waarvan ik zeg, nou, daar ben ik het niet mee eens... omdat ik graag een andere route zou willen... richting een okay. socialere ja. samenleving, een sterkere samenleving. Nou ja. Maar CDA en Partij van de Arbeid, en dat blijkt in dit programma ook wel... verschillen niet zoveel. Ze verschillen wel, oh. maar ze kunnen wel met elkaar regeren. Ja, er wordt wel gezegd, het CDA heeft nu een beetje de harde... een beetje de rechtse kanten er ook weer afgeveild... en zou een beetje meer in de richting van de Partij van de Arbeid kunnen gaan. Dat betekent wel, meneer Kamp, dat ze een beetje verder van uw partij... de VVD, af gaan staan. Ja, maar die rechtse kant is natuurlijk helemaal niet hard. Hè. Als je kijkt nou, hoe, het, hoe het nu wordt het wel genoemd gaat. door het CDA? Wij zijn een land waar in, in de geïndustrialiseerde wereld de inkomensverschillen het laagst zijn. Bij ons is de werkloosheid het, uh, het laagst. Um, bij ons zijn de mensen het gelukkigste bijna van alle landen in de wereld. Dus ja. uh, dat harde rechtse, ik weet niet waar het vandaan komt. Ik weet wel dat nou het ja, uh, Mijn vraag is ook een beetje bedoeld in de richting van... Vindt u het jammer eigenlijk dat het CDA daarmee zich wat meer van u afkeert... en toch wat meer richting de Partij van de Arbeid keert? Ach, ik ervaar dat niet. Ik weet dat het, de Partij van de Arbeid die heeft met het CDA kunnen regeren... in het kabinet Balkenende en de Vier. En het was een eindeloze ruzie onderling en wantrouwen. Wij hebben de afgelopen anderhalf jaar met de CDA heel goed kunnen regeren. We hebben een kabinet gehad waar we met z'n tweeën twee in zaten. De wenspersonen zetels gelijkelijk verdeeld. En er is in harmonie gedurende anderhalf jaar heel goed gewerkt in dat kabinet. Dus het CDA... En toen hield het in één keer op. 18 ja, we, hadden een, we hadden een minderheidskabinet, er was een hmm. gedoogpartner. En toen het erop aankwam, liep die gedoogpartner weg. Dat was jammer, maar dat lag niet aan onze samenwerking met de CDA. Die was goed en die kan, wat mij betreft, wel goed blijven. Oké, okay, nou, dat punt dus. En eh, neem nog even een ander onderwerp uit de kranten. Of liever gezegd een vraag daarover. Eh, alle kranten zijn vol met eh, de oranje gekte die eraan komt. Hè, het 1K voetbal. Nou begrijp ik, meneer kamp dat gisteren in het kabinet... in de ministerraad ook gesproken is... wat gaan wij doen met de Oekraïne? Gaan wij daarheen? Hè? U kan natuurlijk uh, makkelijk gratis kaartjes krijgen. Wat is er nou precies afgesproken? Gaan er ministers heen? Mogen ministers erheen? Tja, als, je de Oekraïne. als je aan de minister vraagt... wat is er nou precies in de ministerraad vergaan... Afgesproken, ja, dan, krijg daar dus, dan krijg je daar dus echt nooit antwoord nee. op. En of we er wel, wel of niet naartoe gaan, nou ja, ik geloof niet dat, er, uh, dat de lijn al bepaald is. En ik denk ook dat het zo is dat we uh, in de Europese Unie met elkaar uh, ook samen een lijn moeten uh, betrekken. Ik denk dat het verstandig is om altijd uh, te proberen om sport en politiek, waar dat redelijkerwijs mogelijk is, uh, niet te veel door elkaar heen te laten lopen. Dus niet gaan betekent dat dan voor u? Nee, dat zeg ik niet. Ik, nou, ik weet wel dat er, dat er iedere keer wel een uh, reden is om sport en politiek door elkaar te halen en daarmee haal je toch een heleboel plezier bij de mensen weg. En ik denk dat je daar niet veel mee op schiet. Nou, maar laten we dan niet vragen naar wat er in de ministerraad is afgesproken. Maar wat zou u zelf vinden? Vindt u dat u daar naartoe zou kunnen? Ja, Als ik denk, minister? Ik denk Als dat, bewindspersoon? Uh, ik denk dat dat niet om mij gaat. Ik ben minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nee, we zullen dus kijken wat, het, uh, wat het kabinet doet... Oog. en wat de minister van Sport doet. eerder Schippers. En daar gaat het natuurlijk Want op. zij zou de aangewezen persoon zijn om daar wel naartoe te gaan. Ja, maar dat beslissen we als kabinet. En wat ik al zei, ja, maar, eh, maar daar is dus niet, niet al iets over besloten gisteren. Mijn eerste instelling is, als het om dit soort dingen gaat... Eh, kijken of je die zaak uit elkaar kunt houden. Diederik Samson, wel gaan of niet gaan als bewindspersoon? Nou, Als je ze uit elkaar wil houden, kun je beter niet gaan. Want als je net wel gaat, zit je toch naast de hoogwaardigheidsbekleders... van de regering van de Oekraïne. En dat lijkt me een statement wat je op dat moment niet moet willen maken... als het op, om sport gaat. Uh, de politieke problemen in en met de Oekraïne zijn groot genoeg... om op een ander moment, op een beter moment, aan te pakken en aan te kaarten. En op zo'n tribune moet er vooral sport beleefd worden... Dus, en dingen niet door elkaar halen. Dus als u een gratis kaartje krijgt, dan geeft u dat aan mij, want u gaat niet... Uh, ja, ik ga er zeker niet. Ik heb ook nog geen enkel kaartje aangeboden gekregen oh, okay. trouwens. Dat, maar... heel makkelijk. <laughs> dat moet ook niet gebeuren. Nee, ik ga niet. Uh, en uh, het lijkt me verstandig als we politiek en sport inderdaad hier scheiden. Dit moet een voetbalfeest zijn. Okay. Tot slot nog een laatste bericht. Uh, zojuist is het vonnis geveld over uh, Mubarak. Levenslang heeft hij gekregen. Toch ook daar nog even uw reactie op, meneer Kant? Tja, hij is 84. Uh, of hij nou 20 jaar krijgt of levenslang, dat maakt niet veel meer uit. Het is wel erg interessant om te zien dat ook in dat deel van de wereld... waar we dachten dat de democratie toch heel weinig kansen zou hebben... ook op lange termijn, dat daar steeds meer wijzigingen komen. Het gaat op een wat moeilijke manier en er zijn allerlei strubbelingen... Maar ik denk toch dat je kunt vaststellen... dat in dat noord, noordelijke deel van Afrika... dat daar toch uh, positieve veranderingen zijn. Het is positief, deze straf. Ja, ja. Nou, wat ik positief vind... is dat daar uh, wat meer mogelijkheden zijn... voor mensen om invloed te hebben op het bestuur van hun land. Ja, Diederik Samson tot slot. Nou, de enige juiste straf. Het is ook uh, een straf. Het is geen afrekening. Dat zie je ook nog wel elders uh, wel gebeuren. Daar uh, nou, sowieso nou, tegen? ben ik sowieso tegen. Ja. Dus ik ben blij dat Egypte het niet heeft uh, toegepast. Ze hebben hem wel. Dus uh, ook daar geldt dat ze, ze een zekere... Uh, democratisering of, of een rechtsstatelijke ontwikkeling doormaken. Maar jongens, wat hebben we daar ook in Egypte nog veel uh, langer tijd te gaan. We kijken nu allemaal heel erg naar Europa zelf en vooral in Nederland. Maar er is dus een heel werelddeel in Noord-Afrika bezig met een ontwikkeling... die bepalend kan zijn voor de komende 50, 60 jaar. En Egypte is daar uiteraard als grootste, sterkste Noord-Afrikaanse land... ook de belangrijkste speler in. Oké, okay, nou, we praten zo uitgebreid verder... maar we kijken zoals altijd ook nog even terug op de afgelopen politieke week... Weekoverzicht. Blijkbaar komen er verkiezingen aan. De wereld wordt weer gratis. Dit weekend heeft u aangekondigd gratis technisch onderwijs. De wereld weer gratis. Dat is natuurlijk een sprookje. Te mooi om waar te zijn. Maar het is dan ook jargon, moet u begrijpen. Als de ene partij wil zeggen dat de andere partij geld gaat uitgeven, dat er niet is. Het is verkiezingstaal. Want dat er verkiezingen aankomen, dat is geen sprookje, dat is een feit. Ach, het is verkiezingstijd. Dan scherpt iedereen zijn gedachten en zijn programma's weer eens wat aan. En dan staat het iedere partij vrij om, uh, om uh, standpunten aan te scherpen. Dat leggen we vanaf deze plek ook meteen maar even uit. Standpunten aanscherpen, dat is jargon voor als je van mening bent veranderd... of als je eerder voor iets hebt gestemd... waar je volgens je principes eigenlijk op tegen was. Uiteindelijk heb ik, het zelf, heb ik mezelf gedwongen om toch voor te stemmen. Omdat de druk zo groot was. De druk was enorm. Tovik Dibi was dat. En dat ging over Kunduz. Daar komt hij dus op terug. Dat besluit van GroenLinks om Nederlanders naar Afghanistan te sturen. Om politieagenten te trainen in Kunduz. Maar Kunduz dreigt nu onze kant op te komen. Maar nu voorzitter, komt Kunduz naar het platsoen met een B-52-bommenwerper. En hoopt dat er straks nog een enkel bloemetje overeind blijft. En Kunduz, dat is in dit geval politiek jargon voor de koenders coalitie die, in de beeldspraak van Geert Wilders... onze bloeiende Nederlandse economie tot een kale vlakte kapot gaat bezuinigen. Premier Rutte, zelf geen onderhandelaar bij dat akkoord, verdedigt het wel. En daarom moet je door die zure helpel eenbuiten. En als je dat niet doet en altijd mooi weer wilt spelen en de problemen voor je uit wilt schuiven... mevrouw de voorzitter, zoals sommige partijen in deze Kamer pleiten... Dan is, het onvermijdelijk, dan is het onvermijdelijk dat je uiteindelijk de Nederlandse economie de soep in laat draaien. De soep in laat draaien, daar is geen woordjargon bij. Maar hoe je het ook noemt, dat er wat mis is met onze economie en die van Europa... dat is wel duidelijk, daar wordt op het hoogste niveau wat over afvergaderd. U weet nog in de afgelopen maanden dat we situaties hebben gehad... dat dan werd weer de, de top der toppen werd gehouden, maar toen kwam er weer een top. en daar was het Ja, en dan zeiden we informele top. Nou. Eén ding is wel duidelijk, er werd heel veel getopt. En inderdaad, er is wat afgetopt. Maar een oplossing is er niet. Europa stelde een noodfonds in. Giet Wilders is daartegen en stapte naar de rechter. Niet als politicus, maar als bezorgde burger. De rechter gaf hem ongelijk en dus doet Wilders, wel als politicus, een beroep op de premier. Als Rutte een premier van alle Nederlanders wil zijn, als die lef heeft, als die het aandurft op de verkiezingen... Uh, dan stelt hij het uit tot na 12 september, ondanks het feit dat de rechter hem vandaag uh, in het gelijk heeft gesteld. En daarop heeft de premier van alle Nederlanders nog niet gereageerd. Hij is in Amerika, op een Bilderberg-conferentie. Wij worden daar niet voor uitgenodigd, daar is alleen de happy view. Zonder agenda of notulen. dus wat Rutte daar ook zegt, we zullen het niet weten. Terug daarom naar Nederland. Volgens minister De Jager heeft Nederland met de vijf partijenbegroting zijn huiswerk goed gedaan. EU-commissaris Olly Reen is volgens De Jager dik tevreden. Want hij heeft gezegd, dit pakket is goed, het is voldoende. Voldoende, zegt de jager, maar dik onvoldoende... zeggen de partijen die niet aan het akkoord hebben meegewerkt. PvdA-voorman Diederik Samson voorziet nadelen. De vertrouwen van mensen, van consumenten, dat is ook gemeten. Na het lenteakkoord daalde het fors met als verklaring volgens het CBS de maatregelen uit het akkoord. Samson wil niet alleen bezuinigen, maar ook investeren. En dan komt, vanaf de andere kant, de kritiek ineens toch weer in verkiezingstaal. Het is altijd lastig aan een socialist uit te leggen... <laughs> waarom je niet meer geld uit moet geven dan je binnenkrijgt. Meer binnenkrijgen dan je uitgeeft, meer winnen dan verliezen. Het geld in de politiek en het geld in de sport. Sport en politiek hebben niks met elkaar te maken, zeggen ze. En tegelijk een heleboel. Ik zeg u, het is voor de economie het beste als Nederland wint. Ja. En ik vind ook dat Nederland zou moeten winnen. Tros, radio 1. 21 minuten over 11. En u luistert naar Troskamer Breed. En tot 12 uur praten we met Demissionair, VVD-minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En met Diederik Samson, lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. Um, we gaan het eerst eens even hebben over de pensioenen. Dat is uh, vooral uh, voor u, meneer Kamp, een uh, heel belangrijk dossier. Uh, meneer Samson, even aan u gevraagd. Weet u eigenlijk hoeveel miljard er in onze pensioenpot zit, ongeveer? 800 ongeveer. Ja, Die hele wereld, meneer Kamp, is, uh, is uh, jaloers op ons systeem. Er zit inderdaad zo'n 875 miljard. Dat kan een beetje qua beurskoersen natuurlijk Ja, dat is wel wat minder geworden. Uh, uh, meer dan ooit is het toch. Uh, en toch moet het anders. Meneer Kamp legt u eens uit waarom dat nou anders moet. en wat het, gaat er mis niet alleen is om, het gaat niet alleen om die ruim 800 miljard. Dat zijn de aanvullende pensioenen voor de werknemers. 90% van de werknemers heeft een aanvullend pensioen. Maar daarnaast hebben mensen nog veel individuele regelingen met verzekeraars afgesloten. En we hebben natuurlijk ons staatspensioen, wat, de AOW... Waar, waar iedere Nederlander die hier zijn leven gewoond heeft, recht op heeft. En dat met elkaar die aanvullende pensioenen, die AOW en die individuele afspraken, die maakt ons stelsel tot het beste van de wereld. En ik denk dat we nu moeite moeten doen om dat stelsel ook voor de jonge generaties in stand te houden. Ja, maar toch wordt steeds de indruk gewekt alsof uh, we een ramp nabij zijn wat de pensioenen betreft en dat er iets heel ergs fout is gegaan. Nou, we hebben ook in het jaar 2008 echt een drama meegemaakt. Het begin van het jaar 2008 hadden we een dekking in de pensioenfondsen van 144 procent. Dat betekent dat we alle verplichtingen voor pensioenen, dat we die konden nakomen en dat we ook de pensioenen konden uh, indexeren. Dat is compenseren voor de inflatie. Dus toen was er uh, geen, geen veldje aan de, aan, aan de lucht. En waar is het dan fout? Gegaan? Een, jaar, een jaar later was, uh, was het helemaal mis. Toen was de dekkingsgraad tot beneden de uh, 95% weggezakt. We waren 220 miljard in één jaar kwijtgeraakt. En dat kwam door de uh, verlaging van de rente en door de uh, ontwikkeling op de beurzen. En wat je dus ziet is dat ons uh, stelsel minder stabiel is... en dat de risico's vooral door de jonge generaties gelopen worden. Maar dat wil dan dus zeggen dat ons stelsel minder stabiel is... te afhankelijk is eigenlijk van datgene wat de pensioenfondsen ermee doen. Die hebben het op de beurs gezet. Die zijn er misschien mee bezig ja, investeren, speculeren. Nou, Klopt ik denk dat dan niet aan het stelsel? Pensioenfondsen investeren, speculeren niet. Maar als je een financiële crisis in de wereld hebt... dan uh, treft dat de banken. Maar dat treft natuurlijk ook andere uh, instanties... waar ontzettend veel geld zit. En bij de pensioenfondsen zit ontzettend, ontzettend veel geld. En als die rente zo daalt... en die rente die is al 30 jaar eigenlijk aan het dalen... die blijft maar dalen. Die zit nu beneden de 2%. En dat is voor pensioenfondsen erg nadelig. En als de beurskoersen uh, dalen... dan hebben dus die pensioenfondsen een probleem. En onze kunst is nu om te zorgen dat ondanks die problemen dat toch behoorlijke pensioenen uitbetaald blijven worden. En wat ik al zei, dat ook de jonge generaties daar ook van kunnen blijven profiteren. Want ja. die betalen nu ook premie. Ja, daar heeft u nou een nieuw systeem voor. Uh, ja. uh, af, nou afgesproken nog niet, maar wel ingediend, zeg maar. Wat is nou kort gezegd het voordeel van dat nieuwe systeem? Wordt wat... het daarmee veiliger? Wordt het daarmee doorzichtiger? Ja, het wordt uh, stabieler, het wordt uh, doorzichtiger, doorzichtiger en wat ook belangrijk is, uh, het blijft in stand het hele systeem voor de jongeren. En u zegt, uh, ik ben ermee gekomen met dat, uh, met dat nieuwe stelsel, maar eigenlijk, uh, die aanvullende pensioenen, die zijn van de sociale partners, de werkgevers en de werknemers. Het zijn hun arbeidsvoorwaarden, het is hun uitgestelde loon. Zij hebben het ook uh, netjes beheerd. Zij hebben nu iets gemaakt waarvan wij allemaal blij zijn dat we het hebben. En dat betekent die uh, nieuwe regels, die zijn dus ook samen met hen ontwikkeld. Maar Liks. goed... Wat betekent dat? Ze, toch is het beeld dat wij allemaal minder gaan krijgen. Zeker, maar ik heb al gezegd dat, dat er een daling is geweest in de dekkingsgraad door enkele, enkele ontwikkelingen. Waardoor er nu minder dan 100% dekking in die pensioenfondsen zit. En dat betekent dat er voorlopig geen indexatie in beeld is. En dat betekent dat je ieder jaar met de, met de geldontwaarding minder pensioen krijgt. En het tweede probleem is dat er ook nominale kortingen kunnen komen... om te zorgen dat er nu niet meer geld uitgegeven wordt... dan verantwoord is naar de jongeren. Nominale kortingen, daarmee bedoelt u te zeggen... mensen krijgen gewoon minder iedere maand? Sorry voor dat begrip. het gaat inderdaad gewoon om het verlagen van het pensioen. Ja. Dirk Samson, hoe, hoe eerlijk is dat? Want dit is natuurlijk gewoon geld wat mensen hebben ingelegd... in een pensioenfonds, met de, met de verwachting en ook eigenlijk wel de zekerheid... dat ze daar een goede oude dag van zouden kunnen hebben. Het wordt gewoon minder. Hoe eerlijk is dat? Nou ja, als de beurzen instorten en de rente daalt... dan hebben we dus allemaal hetzelfde probleem. En dat kan zelfs een hele goede minister niet oplossen met een nieuwe wet. Dan kan hij alleen ervoor zorgen. En daar kijken wij dus streng op mee. Dat datgene, het probleem wat we nu met z'n allen hebben eerlijk wordt gedeeld tussen de huidige generatie en de volgende generaties. Want ook jongeren moeten straks nog recht hebben op een goed pensioen. Want ook en jongeren het, betalen daar nu Want aan. ook jongeren betalen nu premie en hebben straks ook gewoon recht op dat pensioen. En als we de jongeren nu alle premie betalen om de huidige generatie een goed pensioen te geven... en dan zelf niets hebben, is ook niet goed. En andersom trouwens ook niet. Ja, dus, dus het gaat gewoon om een eerlijke verdeling tussen generaties... Het gaat ook om een eerlijke verdeling tussen mensen met veel geld en wat minder geld. Dus er zijn nogal veel vraagstukken tegelijkertijd op te lossen. Met dat probleem van die beurzen erbij. En wij steunden ook deze hele operatie met als belangrijke voorwaarde Dat het inderdaad die eerlijke verdeling tussen generaties moest garanderen. We hadden ook de voorwaarde dat het een eenvoudiger stelsel moet worden. Ik constateer dat dat niet helemaal is gelukt. Maar misschien uh, kan dat in de komende behandelingen nog wel gebeuren. Want je ja, hebt nu In straks dit twee uur niet, hoor. Wij nee, hebben erg ons best gedaan om nou nou ja, dat u nieuwe u systeem te het, doorgronden. U u maar dat, het, dat is ons niet gelukt. U laat het ook nu al merken. Het is ook, het is ook gewoon heel ingewikkeld. Maar het, uh, de belangrijkste voorwaarde waar wij aan vinden dat het moet voldoen... is dat het dus eerlijk deelt tussen uh, generaties... en dat het een realistisch pensioen is. Dat betekent ook dat we met z'n allen op termijn iets langer moeten gaan doorwerken. Daar hadden we ook afspraken over gemaakt. Ook met deze minister en uh, het kabinet. Het pensioenakkoord. Ik constateer tot mijn leedwezen... dat dat door de Koenders coalitie helaas is opgeblazen. Ja. En dat, dat ze iets anders gaan doen. Daar zijn we veel minder blij mee. Want daarmee beroof je mensen die nu oud zijn... Mm. Uh, lang hebben gewerkt voor een laag salaris beroof je van een deel van de mogelijkheden... om dat staatspensioen waar de je kamp het zo mooi over had... om daar ook echt van te genieten. Maar toch, over dat pensioenakkoord willen we het straks graag nog even... of uitgebreid zelfs nog over hebben. Maar toch even eerst dit. Want dit nieuwe systeem moet dat hele pensioenfondsensysteem... transparanter maken. Wat het daar niet aan verandert... is dat het nog voor iedereen verplicht blijft. Hè? Je, je bent en je moet nog steeds verplicht als je ergens vast in dienst bent, meedoen in dat pensioenfonds? Ja, het wordt dus transparanter, zoals u zegt. En dat is geen enkel probleem, want die fondsen worden netjes beheerd... door werkgevers en werknemers, dus die kunnen die transparantie ook best aan. Maar het blijft inderdaad verplicht. En ik denk dat die verplichtstelling van die pensioenen ook een groot goed is. Dat betekent dat de onderling verantwoordelijkheid wordt gedragen. Dat er solidariteit is tussen mensen. En ik denk als het gaat om het pensioen van oudere mensen. Dat je dan solidair met elkaar bent en zorgt dat iedereen een behoorlijk pensioen heeft. vind ik een goede zaak is, en dat moeten we in stand houden. Is dat, is dat uh, niet iets uit een andere tijd of het klinkt eigenlijk zo sociaal democratisch wat ja. u uh, zegt? Ja. Uh, solidariteit, uh, al dat soort woorden, we moeten het samen doen. Ja, maar verwacht niet van mij dat alles wat, uh, wat sociaal-democratisch klinkt... dat dat per definitie verkeerd is. Je moet wel een beetje reëel blijven. En ik denk dat uh, door de vakbeweging, door de werkgeversorganisaties... door de jaren heen is iets goeds opgebouwd... Uh, die verplichtstelling die we hebben, dat leidt ertoe dat wij nu die bedragen in kas hebben. Andere landen die geen verplichtstelling hebben, die hebben niets in kas. Frankrijk niet, Spanje niet, Italië niet. En die zitten nu met de grootste problemen. Uh, en ik ga echt niet, omdat iets uh, sociaal-democratisch uh, klinkt, het afbreken. Nee, maar kun je zich ook voorstellen dat er ook mensen zijn die zeggen... ja, lekker, uh, ik moet verplicht sparen bij dat pensioenfonds. Ik heb ook helemaal geen invloed op welk pensioenfonds dat is. Want dat is gewoon het pensioenfonds waarbij mijn werkgever is aangesloten. Het is dus mijn spaargeld, maar wat ik er straks aan terugkrijg is onzeker. Dat, is toch, dat klopt toch niet? Nou, die pensioenfondsen worden ook beheerd door werkgevers en werknemers samen. Dus als het goed is, en daar is overigens nog wel een hele hoop te verbeteren... Uh, ga je indirect met al die andere collega-werknemers, wel over wat dat pensioenfonds precies doet. Ik ben ook een groot voorstander, het klinkt niet voor niks sociaal-democratisch, het is sociaal-democratisch, ik ben een groot voorstander van die solidaire pensioenopbouw. Want als je het helemaal in je eentje wil uitzoeken, dan kan dat wel, maar de risico's die je dan loopt zijn echt veel groter. En dan zul je altijd zien dat de mensen met heel veel vermogen, heel veel mogelijkheden, ja, die gaan het dan voor zichzelf rooien. En dan ja. vervalt dus de solidariteit in het systeem. En ik hou die overeind en ik ben blij dat een VVD-minister dat ook onderkent. Nou ja, bovendien, als je gaat sparen voor je eigen pensioen... dan uh, ben je bij u ook niet zo goed af. Want u gaat het aftoppen, hè? vanaf 150.000 euro spaargeld die mensen hebben... dan gaat niet, u daar een uh, niet, belasting over heffen. Maar niet als je spaart voor je eigen pensioen... in de zogenaamde fiscale ouderdagsreserve, want die valt daar dan weer buiten. Dat moet je dan zo even van tevoren aangeven. Toch wel een beetje, hoor. want uh, <laughs> ja, bij de bestrijf van arbeid... willen ze die, die, um, die aftrek die je dan hebt voor de pensioenpremie die je betaalt... beperken tot 22%. 40%. Ja, dat wel. En dat betekent dat de middeninkomens daar toch de dupe van worden. En ja, dat vindt u dus eigenlijk niet ja. een eerlijk systeem? Nee, ik vind die, die aftrek van die pensioenpremie die vind ik heel erg redelijk. En uh, mensen die wat meer verdienen, middeninkomens, iets hogere inkomens... Uh, ja, dat die ook wat meer, uh, als ze meer belasting betalen... ook iets meer af kunnen trekken, vind ik heel redelijk. Ja, maar hoe zit dat nou precies? Als mensen meer dan 150.000 euro aan spaargeld hebben dan... Nee, dat is als je meer dan 150.000 euro op de bank hebt staan. Op de bank hebt staan. Nou, oh, ja, uh, je kan het ook spaargeld hebben. Ja, ja, dan uh, belasten we dat met 0,4 extra. Waar de heer uh, Kamp het over had. Is, en waar, uh, waar, waar, waarom, waarom eigenlijk? Omdat je op vermogen geld verdient. Uh, de laatste tijd steeds minder, maar nog altijd meer dan 0,4 procent. En op verdiend geld hebben we belasting. Ook als je geld verdient met, met werk en straten maken, dan hebben we daar belasting op. Als je geld verdient met heel veel vermogen op de banken bestaan, dan hebben we daar belasting ja, maar op. Goed, dat daar doen heb we je dan tijde. toch ook voor gewerkt? En daar heb je dan toch ook al inkomstenbelasting over ja, maar, betaald? Maar daarna ga je met dat geld nog meer geld ja, verdienen. Je een beetje dat, rente. dat is iedereen gegund. En dan, daarbij heffen we een kleine belasting op. Dat doen we overigens gezamenlijk met alle andere partijen al jaren. En wat wij doen in het kader van het vragen van de sterkste schouders... toch een extra bijdrage. Bij de hoogste vermogens vragen we een hele kleine extra bijdrage. Ja, dat is toch een, toch een slecht idee. Want uh, op dit moment is het zo dat er verondersteld wordt dat je 4% rendement hebt van je inkomen. En daar betaal je belasting over. En we weten allemaal dat als je je geld ja. bij de ABN hebt staan of bij de Rabo, dan krijg je 2%. Dat. Ja. Dus uh, je betaalt al te veel belasting op dit moment. En ik, ik stel Als dat niet een slecht kom... idee is, dan verwacht ik van de VVD een voorstel om daar een einde aan te maken. En dat heb ik ook niet gezien. Ja, Samson... Want het voorstel nee, om het gaat je zeggen, te Dat kan nu zeggen. Ja, Samsom noemt het ook doodkapitaal. En ik begrijp niet wat daar doodkapitaal aan is. Ik heb je geen naast twee twee gelezen. In een interview. Ja, dat kan ik me voorstellen. Was u verkeerd geciteerd? Of? Ja, volgens mij benoemde ik het vermogen wat op dat moment beter uitgegeven kan worden soms. Ja, dat, nou, doodkapitaal was wel de term. die Ja, daarvoor maar als nou, als nou in ja. mensen in plaats van het geld uitgegeven hebben... het gespaard hebben, of mensen hebben een winkeltje gehad... en die worden 65 en die verkopen hun winkel... en die hebben 150.000 euro. Waarom moet dat nou in één keer afgerond worden... door de Partij van de Arbeid? Daar zie ik heel weinig in. Maar Tot als u dat niet wil, dan moet u echt de vermogensrendementsheffing... die u zelf heeft ingesteld in het uh, begin van deze eeuw... af willen schaffen. Dat hoor ik u ook niet zeggen. Het gaat gewoon om een maatregel die al jaren bestaat... Mm. waarbij wij zeggen, als je de hoogste vermogens... Dus over de 150.000 euro, vragen we een kleine extra bijdrage. Tenzij je gaat. het spaart voor je pensioen. Tenzij je het spaart voor je pensioen in de zogenaamde fiscale oude dagsreserve, Tenzij het in je huis hebt zitten, want dat telt ook niet mee. Er zijn een hoop vermogens in dit land die niet worden belast... En dat is eigenlijk eerder een probleem dan een oplossing. Maar toch is het weer een extra belasting. Weer een extra belasting. Ja. De ene keer is het de bosbelasting. De andere keer is het de belasting op doodkapitaal. Of het is de belasting op forenzen, Of het is de BTW. Het gaat altijd u... om meer belasting. Ja, maar meneer Kamp, dat is ja. allemaal mooi. Maar in uw lenteakkoord of vijf partijenakkoord staan belastingverhogingen die ho veel hoger zijn. van Bij elkaar 8 miljard euro. Ja, de... En dan, dan heeft u het hier over deze 200 miljoen... Kom aan. Wat er ja. gebeurt is dat er in het ja. jaar uh, 2013, daar wordt in totaliteit onder dit kabinet 23 miljard euro omgebogen en ja. 9 miljard daarvan is lastenverzwaring. Uh, ja. Voor de rest zijn het allemaal bezuinigingen en die zijn hard nodig omdat uh, het overheidstekort nog steeds uh, veel groter is... en we zullen dus nog nee, verder moeten bezuinigen nee, dan, dan ik, dat. Ik ben het met u eens dat het overheidstekort moet worden teruggedrongen... en dat lastenverzwaring kan. Maar dan moet u niet een betoog gaan houden als u het zelf aan het doen bent... tegen de lastenverzwaringsvoorstellen van de Partij van de Arbeid. Want het grote verschil tussen bijvoorbeeld een BTW-maatregel... of een forensetaks en de belasting op de hoogste hmm. vermogens... is dat de forensetaks de gewone werknemer, het gewone gezin... die voor een laag salaris hard werkt en elke ochtend in de auto of in de trein hmm. stapt... die wordt hard gepakt... En bij de vermogensbelasting die wij voorstellen... gaat het alleen om de mensen met de hoogste vermogens. We dat is al, het verschil. Even die forense tax. Daar eh, hebben we dat even afgevinkt. Hè? Ja. Daar, dat is toch alweer van de baan. Daar is de VVD zo van geschrokken. Dat gaat er niet meer door. Daar begrijpen we ook uit allerlei berichten. Het gaat om de uh, aftrekbaarheid van de reiskostenvergoeding. Die is ja. niet van de baan. Die is onderdeel van een afspraak. Een pakket die Staat die dan is. ook in het verkiezingsprogramma van de VVD? Zeker niet. Maar het is niet zo dat, dat alles wat niet. je in compromissen met elkaar... Uh, tot stand brengt dat dat ook vervolgens weer... door iedereen in verkiezingsprogramma's wordt gezegd. Maar we begrijpen wel dat van de vijf partijen... die dit uh, hebben afgesproken met elkaar... er geloof ik nu al vier aan twijfelen. Nou, aan twijfelen? Ze hebben allemaal een eigen opvatting. Kijk, ja, als je vijf, vijf partijen door, met, maar blijk, met elkaar mensen laat... Mensen willen weten of het blijft of niet blijft. Als je met vijf partijen met elkaar laat onderhandelen... dan komen daar compromissen uit. En ja. er is een compromis uitgekomen met betrekking tot uh, de begroting 2013. Ja. Dat moet uitgevoerd worden. Maar nou, ieder, iedere partij heeft zijn eigen opvatting over uh, wat je wil. En ja, maar... GroenLinks heeft bijvoorbeeld gezegd... ze willen wel een, uh, een, ja, nee, een, een belasting van de reiskostenvergoeding... maar niet voor treinpassagiers. En anderen zeggen van, nou, wij willen dat helemaal niet. Nee. En dan gaat het erom wat de kiezers daarvan vinden. En op grond van die verkiezingsuitslag... wordt het dan over de periode na 2013 opnieuw onderhandeld. Maar als de mensen op de VVD stemmen... dan gaan die reiskosten, die aftrekbaarheid... bij de VVD er voor volgend jaar wel aan... Het programma van de VVD wordt nog vastgesteld. Mensen willen gewoon thuis weten, gaat me dat nou meer geld kosten? Of uh, is dat een ideetje geweest van vijf partijen en ook de VVD? Die gaat dat gewoon weer schrappen. Nou, in ieder geval is er voor het jaar 2013 een afspraak over gemaakt. Het was ook noodzakelijk om die afspraak te maken. Die moet ook uitgevoerd worden. Dus het gaat door. En wat, uh, en wat, nee, de, dus door. En wat de VVD vindt over de periode na 2013... Ja, dat zullen we zelf bepalen. Ja, en in okay, dus 2013 onze... gaat dat door gewoon. Voor 2013 is die afspraak gemaakt en die moet uitgevoerd worden. En daar moeten maar alle partijen kunnen... zich ook aan houden. U vindt ook, daar kan niemand zich meer uit terugtrekken nu. Mm. We hebben een afspraak gemaakt met vijf partijen... en die moet uitgevoerd worden. Diederik ja, Samsom? Ja, dat lijkt me onvoorstelbaar. Want uh, op het moment, zelfs als het zo is... En dat betekent dat dus dat er een maatregel doorgaat die in geen van de verkiezingsprogramma's staat, waar op 12 september over wordt gestemd. Dan wordt het voor de kiezer een heel ingewikkelde. En dan krijgt hij een maatregel die in geen enkel verkiezingsprogramma stond. Daar begint het al mee. Dus tweede... worden de meeste maatregelen die in verkiezingsprogramma's staan nooit uitgevoerd. Nee, maar de meestal zijn. gaat het dan om een maatregel die één partij heel graag wil en een ja. andere partij niet of een beetje. En dan neem je daar ongeveer de helft ja. van. Maar je doet niet vaak maatregelen die niemand wilde en dan toch invoeren. Ja, kijk ik we, nou en Zeker de kiezer nou... niet, maar mag ik er nog iets ja? aan toevoegen... als we nou met z'n allen het pad op gaan... dat we in 2013 de, kilometervergoeding, de belastingvrije kilometervergoeding afschaffen... dan krijg je een enorm circus van werkgevers en werknemers... die dat met elkaar proberen op te lossen. Want zo zitten wij in dit land gelukkig dan nog wel in elkaar. En dat moet dan in 2014 allemaal weer anders. Laten we elkaar daar nou niet over bezighouden. Laten we die mensen dan gewoon die forensetaks uh, vrijstellen... en niet belasten... En iets anders verzinnen, wat beter is voor de economie, wat beter is voor de werkgelegenheid en wat beter is voor de groei van dit land. Dan moet Kijk, er een andere weer, oplossing de, de, gevonden worden, dat is meneer Kamp. De, de vaste lijn van, van de Partij van Arbeid, namelijk uitstellen. Uh, dat, dat begon al, dat begon al in 2008 toen in één keer het overheidstekort uh, de, de, de, de, ontzettende pand uitreest. De Partij van Arbeid kwam in plaats van de VVD toen in de regering. En in één jaar tijd hadden we een tekort op de begroting van 30 miljard. Toen was het eerste verhaal van de Partij van Arbeid... dan nou gaan we voorlopig nog meer investeren en we gaan de bezuinigingen uitstellen. Nu zijn we vier jaar later, nu willen ze het nog weer uitstellen. Ik denk echt dat het belangrijk is dat we in 2013 zaak op orde brengen. Tenminste die 3% halen in het jaar 2013 en afspraken die we gemaakt hebben... Daarover, die moeten we nakomen. Nou, Dat is in ieder geval een heel duidelijk punt. Die afspraak moet worden nagekomen die met die uh, vier andere partijen. Maar er zijn ook is... alternatieven voor die 1,7 ja, nee, miljard we, we die we, dit, dit de, Voor mensen thuis is het niet duidelijk dat die reiskostenvergoeding... volgens de VVD er voor volgend jaar gewoon aangaat. En die afspraak moet worden nagekomen. Laten we niet... het weer onduidelijk gaan maken. Die pensioenleeftijd, <laughs> nee, uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, meneer Samson, de, de uh, Europese Commissie heeft heel duidelijk gezegd... bij de beoordeling van uh, uh, de Nederlandse financiële plannen... die pensioenleeftijd die moet echt uh, sneller omhoog. U bent daar eigenlijk uh, tegen. U was ook voor dat pensioenakkoord... waarbij pas die verhoging van die leeftijd wat later is dan nu... door die vijf partijen is afgesproken. Hoe, hoe gaat dat uh, worden op 13 september, qua Partij van de Arbeid? En kijk, uiteindelijk vinden wij dat die leeftijd omhoog moet. En dat die ook moet stijgen met de levensverwachting. En dat is ook op de lange termijn precies de voorstellen... die ook van de andere partijen worden gedaan. Dus ik denk dat daar in Nederland nu grote consensus over is. Dat moeten we zo houden. Maar wat belangrijk is, is dat je in de tussentijd mensen in staat stelt om zich voor te bereiden op die hogere pensioenleeftijd. En dat kan op twee manieren. Je kan de uh, ingangsdatum een beetje uitstellen... zodat mensen die nu bijvoorbeeld al met prepensioen zijn... en dus niet meer werken... en zich niet meer kunnen voorbereiden op een, lagere pensioen, op een latere pensioenleeftijd... dat die de tijd krijgen om zich daarop aan te passen. En iets anders, veel belangrijker... wij moeten ondertussen zorgen... daar wees Olly Reen vooral op, van de Europese Commissie... wij moeten ondertussen zorgen dat al die mensen tussen 55 en 65... aan het werk komen of aan het werk blijven. Want daar is de arbeidsmarkt bijna leeg... 4% 5% van de mensen van 64 werkt nog. Dat is veel te weinig. Hmm. En daarvoor hadden wij, samen met minister Kamp, tot onze grote tevredenheid en na lang onderhandelen, uh, een mooi akkoord gesloten met maatregelen erin om ervoor te zorgen dat al die mensen aan het werk kunnen blijven en er ook uit kunnen met een goed pensioen ja. als ze hard en lang hebben gewerkt voor een laag salaris. En wat met het ergste? tegenstaat aan de afspraken uit het begrotingsakkoord, is dat dat nou allemaal geschrapt is. In één keer. 800 Dat vond u ook million, jammer, neem ik aan, meneer Kamp, want maar u heer, heeft daar ook uw best voor gedaan. De heer Samson heeft echt een volkomen verkeerd idee van hoe het zit met de arbeidsdeelname van ouderen, mensen tussen 55 en 65 jaar. Tien jaar geleden lag dat iets boven de 30 procent, nu ligt het boven de 50 procent. Ja, er is een enorme stijging geweest, van 30 naar 50 procent in tien jaar tijd. Het is dus niet zo dat die, die arbeidsmarkt daar helemaal leeggelopen is, in tegendeel, die loopt steeds voller. En wat betreft de stijging van de pensioenleeftijd... die wordt inderdaad al volgend jaar doorgevoerd, in het jaar 2013. Maar dat gaat dan met één maand. En het jaar daarna weer een maandstijging. En het jaar daarna nog een keer een maandstijging. Dat betekent, heel geleidelijk wordt die opgevoerd. De maatregel wordt wel sneller doorgevoerd dan oorspronkelijk de bedoeling was. Maar dat komt ook omdat de financiële positie veel slechter is dan we eerst dachten. Toen wij begonnen te spreken over de pensioenen... toen was er nog een verwachting dat er een, uh, een groei zou zijn van de economie... gemiddeld van kwart procent per jaar... Inmiddels hebben we drie kwart procent daling van de economische mm -hmm. groei per jaar. Een krimp. Een heel andere situatie. En dan moet je dus ook helaas andere maatregelen nemen. Het is jammer dat die afspraak die we met de Partij van de Arbeid hebben kunnen maken... Dat hij niet nagekomen kon worden. Ja, ik heb maar tot het, het laatst vond u eigenlijk dat het moest blijven bestaan. Hè? Ja, maar de partij van Arbeid is een uh, serieuze partij en als je daar een serieuze nee, maar... afspraak mee maakt, dan moet je ook uh, ja. die afspraak nakomen, vind ik. En, Alleen u... de omstandigheden en... waren zodanig dat het dus echt niet kon. En dat mag de enige reden zijn om zo'n afspraak uh, open te breken. Ja, het kon niet, omdat u niet aan tafel zat, ook natuurlijk, he, minister nou, U zat niet aan tafel bij dat. Voor mij bedoelde ik, kan dat niet. Kon, omdat de financiële situatie is gewijzigd en daarvoor zijn gewoon alternatieven. Mm. Kijk, het verhogen van die AOW-leeftijd, dat levert honderd miljoen op in die ene maand. Dat is allemaal tot uw dienst. Wat er, waar het echt aan getornd is, zijn al die maatregelen om mensen die 55 zijn, weer aan het werk te helpen. Vorige week een vrachtwagenchauffeur van 54 is ontslagen, gebeurt vaker in de transportsector. Hij wil alles aanpakken wat hij maar kan aanpakken. Alles. Maar hij krijgt geen baan. En wij hadden, samen met de heer Kamp, prachtige uh, plannen om ervoor te zorgen dat dat soort mensen voor de werkgever iets goedkoper zijn... Ja. zodat je eerlijker kansen krijgt voor oudere werknemers op een baan. En dat wordt nu in één pennenstreek van tafel gehaald. Dat is wat me zo tegenstaat. En ik neem aan, ik proef het ook bij de heer Kamp dat hem dat eigenlijk ook pijn doet. En dat siert hem. Hm. En en het is, zo, he? het is dus, erg jammer dat het niet meer doorgaat. E e kijk, kijk, we even we zelf zeggen, meneer dus, Kamp, of dat inderdaad zo is. Wij gaan zelfs sommige van die, uh, die, die subsidies die er zijn... om mensen zonder werk uh, aan te nemen, die gaan we verhogen. Als je 50-plus bent... het ging even over... Pijn ja, doen. Dat maar was dat even een mensenvraag. Ja, maar daar spreek ik dus ook over. Ik spreek over mensen. Ja, als er vraag, een mens als ik mens dat van het 50... pijn deed dat dat akkoord eraan is. Ja, natuurlijk. Als ik met, uh, met de Partij van Arbeid... en met de sociale partners een afspraak maak... en ik moet op die afspraak terugkomen, dan doet dat dus pijn. Maar wat ik wilde zeggen is dat als je uh, ouder dan 50 jaar bent... en je hebt geen uitkering en er is een werkgever die je in dienst neemt... dan wordt er door de overheid drie jaar achter elkaar... 7.000 uh, euro uh, aan een bonus, aan een subsidie per jaar ingestoken. En als je als werkgever iemand die arbeidsgehandicapt is in dienst neemt... krijg je daar ook uh, gedurende drie jaar een bedrag van 7000 euro per jaar voor. Dus het is nog steeds zo dat wij diegenen die zwak op de arbeidsmarkt staan... ouderen zonder werk en arbeidsgehandicapten, dat wij die helpen. Ja, nou is er ook uh, deze week of vorige week een plan uh, door u naar buiten gebracht... waarmee AOW'ers langer kunnen doorwerken. En ja. daarvan wordt nu juist door de groep 55-plussers gezegd... ja, dat zijn dus de mensen die ons terwijl wij dat werk nog zo hard nodig hebben, van de arbeidsmarkt gaan verdringen. Ja. Werkgevers zullen het heel interessant vinden om die AOW'ers in dienst te gaan nemen, zegt deze groep. Het is natuurlijk niet zo dat um, als je tot je 65ste gewerkt hebt... je hebt 40, 45 jaar werk achter de rug... dat je dan um, in de regel zin hebt om maar gewoon door te gaan... met hetzelfde werk voor 40 uur in de week. Zo is het niet. Er zijn mensen die um, in de regel minder willen werken... die ander werk willen doen, maar dat werk niet kunnen krijgen... omdat als een werkgever hen in dienst neemt ja. en ze worden ziek... dat die werkgever twee jaar moet doorbetalen. En dus, dus wat ik nu gedaan heb, ik, ik maak dat? dat gemakkelijker. En dat betekent dus dat die extra banen... dat zijn niet de gewone banen, maar dat zijn uh, aanvullend... De banen. Eh, dat die er komen. En ja, we hebben die zijn, die mensen... Een paar dagen hier, een paar dagen daar zou dat kunnen zijn. Ja, het zijn niet echt de veertig uren gewerkt meestal geweest. Meestal ander werk en meestal minder uren. Maar weet u, we hebben op dit moment sprake van een werkloosheidsprobleem. Er is een groei van werkloosheid. Hoewel vergeleken met alle andere landen in Europa is die in Nederland bijzonder ja. laag. Maar er is toch een zekere groei. Dat is een conjuncturele groei, een tijdelijke groei. Op lange termijn komen we arbeidskrachten in ons land tekort. Ja, maar... Het aantal ouderen verdubbelt, het aantal werkenden neemt af. En dan kunnen we dus die 65-plussers... die nog voor een deel van de tijd willen werken, kunnen we goed gebruiken. Is dat logisch, meneer Samsom, om dan de mensen boven de 65 aan het werk te helpen... terwijl er een grote groep, zeg maar vanaf de 55, zonder werk zit? Nou, u geeft zelf antwoord al in de vraag. Nee, dat is absoluut niet logisch. En de heer Kamp zegt, ach, het stijgt een beetje. 24.000 mensen in de afgelopen maand, dat zijn er bijna 1000 per dag duizend gezinnen waarin iemand afgelopen maand hoorde... er is geen werk meer. En dan gaan we ondertussen ervoor zorgen dat mensen die voor boven de 55 zijn... want u schrapt wel degelijk 800 miljoen aan maatregelen... om die mensen aan het werk te helpen. En als klap op de vuurpijl wordt het makkelijker gemaakt om voor werkgevers, om iemand boven de 65 in dienst te zijn. Ik ben het ermee eens dat mensen boven de 65 door zouden moeten... en kunnen werken als ze dat willen en kunnen. Maar laten we de timing ervan beter vormgeven... op wat de economie op dit moment nodig heeft... en vooral wat mensen op dit moment nodig hebben... Oudere werknemers, daar stijgt de werkloosheid nu spectaculair. Overigens ook onder de jeugd. Als we het dat over ouder altijd. hebben, hebben we het over 55 plus. 50 ja. of 55 ja, plus, zoiets. de statistieken ja. verschillen we een beetje. Maar hoe ouder je wordt, hoe sneller die werkloosheid daar stijgt... daar moeten we nou wat aan doen. Aan al die mensen boven de 50 die nu zonder baan thuis zitten... en nauwelijks perspectief hebben op een nieuwe baan. Nou, we hebben net al vastgesteld dat daar een hele forse groei is geweest... in 55-plussers die aan het werk zijn. Maar laten we het even over die 24.000 hebben. Dat zijn niet 24.000 mensen die ontslagen zijn... Het zijn voor een deel mensen die extra op de arbeidsmarkt uh, zich beschikbaar stellen. En voor een deel mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt. En we kunnen kijken naar die 24.000. Moeten we ook doen? Is ook een heel reëel uh, probleem. Er is ook een groei van uh, de werkloosheid. Alleen de maanden daarvoor was er helemaal geen groei. En als je nu kijkt naar oktober vorig jaar. Toen hadden we een werkloosheid van 5,8 procent. En nu is die 6,2 procent. Ik vind dat zorgelijk. Maar het is toch wel verstandig om te kijken naar Europa. En dan zie je dat wij op Oostenrijk naar de allerlaagste werkloosheid hebben. En dat ook de... De stijging waar we nu over praten... dat is een stijging van 5,8, 6,2, 7. Gaat en we zijn, we, zijn in staat, we zijn in staat om dat weer terug te dringen. En dat kunnen we doen als we zorgen dat we die overheidsfinanciën op orde hebben. En dat is nu net wat de Partij van de Arbeid altijd maar uitstelt... Hmm. en naar de toekomst wegschuift. Maar is dat is een instant... interessant, want allereerst even over de jeugdigen... die op de arbeidsmarkt komen en geen baan vinden. Dat is juist het grote drama. Als je op de arbeidsmarkt komt... Je wil werken en je krijgt in je, vanaf je eerste minuut geen baan. En dat duurt een aantal jaren, dan hebben we gezien. kijk ook naar in het verleden. Jaren dat 80 je, in het de jaren of... 80, dat je hele carrière op dat moment een valse start maakte. Dat moeten we niet laten gebeuren. Zeker. Dus daar moeten we van alles aan Zeker. doen. En dan zegt u, die 0,4%. Dat gaat dus om tienduizenden mensen. Ja. Dus... En vervolgens wordt eraan gekoppeld: ja, maar we moeten de begroting op orde brengen. Maar op, nou, hij heeft kabinet je... Rutte al anderhalf ja. jaar de strategie om de begroting op orde te brengen, te bezuinigen, te bezuinigen, te bezuinigen. In anderhalf jaar Rutte zijn we van een economie die groeide... gegaan naar een economie die krimpt, terwijl de landen om ons heen juist groeien. Bij ons stijgt de werkloosheid, terwijl landen om ons heen, daar daalt hij. Bij ons, sodemiet het het consumentenvertrouwen in elkaar. Mensen durven niks meer uit te geven, omdat ze bang zijn om hun baan te verliezen. Wat politici moeten doen op dit moment is vertrouwen bieden. En dat betekent, ja, die begroting moet op orde... maar dan moet ook weer geïnvesteerd worden in een economie die werkt. Kijk, vertrouwen, vertrouwen bieden... Hoe bied je nu vertrouwen door, zoals de PVV deed, weg te lopen als nee, het erop de PVV, aankomt? De zijn bied, je het nu, bied je nu vertrouwen door, zoals de Partij van Arbeid, altijd maar de, de noodzakelijke bezuinigingen uit te stellen? Absoluut niet. Je biedt vertrouwen door te zorgen dat je als overheid in staat bent om je eigen financiën op orde te krijgen. Niet iedere dag 75 miljoen meer uitgeven dan je aan inkomsten hebt. Dus als je bereid bent als overheid, als, als politieke partij, om die maatregelen te nemen die nodig zijn... Als je bovendien bereid bent om die structurele hervormingen door te voeren... die noodzakelijk zijn, ja, dan krijg je dus vertrouwen bij de mensen. En de mensen die kunnen vertrouwen hebben in wat er in Nederland gebeurt. Omdat wij een situatie hebben die in positieve zin afwijkt... van bijna alle andere landen. En wij zijn dus in staat om datgene wat wij in het verleden hebben opgebouwd... Mm -hmm. om dat ook in moeilijke omstandigheden weer gezond te houden... en voor te geven voor de toekomst. Maar dan moeten we niet noodzakelijke maatregelen uitstellen. En dat is dus wat de Partij van maar, Arbeid maar, maar wel de Arbeid als het echt op aankomt. Even, even, meneer Samson, even, even een vraag ook voor, uh, voor, voor de kiezer. U heeft een duidelijke opvatting over dat uh, opengebroken pensioenakkoord... en die pensioenleeftijd. U heeft een... Duidelijke opvatting over uh, ouderen die aan het werk moeten. En AOW'ers die misschien eigenlijk niet tijdelijk uh, moeten gaan werken of ingezet worden. Uh, we, hebben nog, uh, we kunnen het ook nog hebben over het ontslagrecht wat uh, versoepeld wordt en fors wordt aangepakt. Zijn het nou allemaal punten, hè, laat ik deze drie punten maar noemen, die u als u straks in een kabinet zit allemaal gaat veranderen. Of liever gezegd weer terugdraaien. Bij dat ontslagrecht zeker, want dat hebben we voor de verkiezingen toch nog niet rond. Dus daar kunnen we nog gewoon de juiste maatregelen nemen. Want ook klop, wij, klopt dat, ook dat wij ontslag... willen iets aan de ontslagbescherming doen. Klopt dat, dan dat dat de ontslag... nee, klopt dat dat dat niet rondkomt voor de verkiezingen? Uh, ontslagrecht, dat uh, wordt veranderd ja, een met, een, uh, met een wet. En een wet die, ja, je, die laat je niet zo uit de lucht vallen. Dus dat betekent, we hebben er nu inhoudelijk overeenstemming over bereikt. En daar moeten we erg blij mee zijn. Want het grote probleem in Nederland op de arbeidsmarkt... is dat er te weinig arbeidsmobiliteit is. Er is bijna geen land waar zo weinig mobiliteit is op de arbeidsmarkt als in Nederland. En door dat ontslagrecht te veranderen, kun je die mobiliteit vergroten. Kun je dus ook uh, de winstgevendheid van de bedrijven de, de, versterken. En kun ik je maar... zorgen dat er meer werkgelegenheid de, snap komt. snap ik. Even los van het feit dat ik het altijd interessant vind... Vindt als uh, werkloosheid toeneemt dat je het ontslaan makkelijker maakt. Maar dat is meer misschien een filosofische benadering. Um, die, de, de wijziging van het ontslagrecht, uh, willen mensen weten, wordt dat nou echt veranderd voordat de verkiezingen er zijn? Nou, maar, of is er daarna nog? U, u sprak over een filosofische benadering, maar dat is het toch niet? Want wat je in Nederland ziet is dat er een, een, een, een vlucht is, een overgang is van vaste contracten naar flexcontracten. En wat wij willen is dat uh, Van mensen, zekerheid naar minder zekerheid. Alle, dat hè? niet alle mobiliteit, dat die bij flexibele contracten mensen met tijdelijke contracten terechtkomt. Maar dat het ook zo is dat mensen met een, met een vast contract... dat als daar sprake is van ontslag, dat die ontslagvergoeding hen dan niet uitnodigt om aan de kant te blijven staan... maar dat die ontslagvergoeding hen uitnodigt om zich te gaan scholen... en zo gauw mogelijk weer een andere baan te accepteren. Maar wordt het nou afgesproken of niet? Is vandaag nou toch eigenlijk wel wat de mensen thuis willen weten? Wij spreken af dat het ontslagrecht verandert... en we gaan voor de zomer daar als Kamer over spreken. De Kamer gaat er met mij over spreken... en vervolgens gaan we in de zomer dat uitwerken... en meteen na de zomer kunnen we die wet in het parlement behandelen. Dat is een pijnlijk punt, denk ik, voor de Partij van de Arbeid, meneer Samson. Het is ook na de verkiezingen, dus dat scheelt dan weer. Maar kijk, we zijn het eens over het feit dat die ontslagvergoeding ingezet moet worden... om zo snel mogelijk weer een nieuwe baan te vinden. Alle maatregelen die de Partij van de Arbeid en die u ook in ons verkiezingsprogramma straks zal terugvinden... zijn er op gericht om Nederland weer te laten werken. Om Nederland weer te laten groeien. Dus daar ben ik het mee eens. Maar je lost het verschil tussen flex en vaste contracten niet op door iedereen een flexcontract te geven. Ook daar zijn in Nederland nu schrijnende toestanden gaande. Met mensen die uh, niet weten, überhaupt als we volgende week nog werk hebben... Zo flexibel is onze arbeidsmarkt aan het worden. En wij willen daar juist een beetje verandering in brengen. Zekerheid op een baan is voor heel veel mensen de basis voor vertrouwen... en dus ook weer de basis om dingen te gaan kopen... en te gaan investeren in hun toekomst. Ja, is dat nou... Dit, u, u, u spreekt daar met passie uh, over. Uh, betekent dat dan dat die wijzigingen die uh, de demissionaire minister... ook op grond van dat akkoord voorstelt uh, ten aanzien van het ontslagrecht... dat dat voor u echt een, een breekpunt vindt, is als u uh, het, voor het mede voor het zeggen krijgt in een nieuw kabinet. Dat gaat niet wij door. Wij schrijven iets anders op in ons verkiezingsprogramma. Ja, dat... En als de kiezer ons daarvoor beloont, zullen we dat hard op tafel leggen bij andere partijen. Tenzij we 76 zetels krijgen. Ja, maar Ik dat is zelfs dat dat niet dat zou het gebeuren. Het zou wel heel jammer zijn dat dan die arbeidsmobiliteit in Nederland zo laag blijft. En het zou wel heel jammer zijn ja. dat het verschil tussen mensen met een vast contract en een tijdelijk contract maar dat verschil willen we kleiner maken. Ja, het het even zou, even maar juist het zou veel manier. beter zijn ja. dat wij werkgevers niet ja. allemaal dwingen om naar tijdelijke contracten te gaan, maar dat ze bereid blijven om mensen aan te stellen met een vast contract. En wij willen ook niet die die bescherming helemaal weghalen. Het gaat erom dat als je eenmaal gewerkt hebt en je moet worden ontslagen, dat je dat achteraf bij de rechter kunt toetsen. Mm. En dat als je een vergoeding meekrijgt, een ontslagvergoeding, dat je die gebruikt om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Ik vond het treffend dat de Brabantse werkgevers het een asociaal plan vonden. Ja. U zei net al, uh, straks zijn het verkiezingen, meneer Samson, uh, Wat wordt eigenlijk de inzet van deze verkiezingen? Geert Wilders van de PVV heeft gezegd, het wordt Europa. Dat wordt het thema bij de verkiezingen. De vraag wordt op welke manier we Nederland uit deze crisis krijgen. Sterk en sociaal wat ons betreft. En ja, daar speelt Europa een grote rol bij. Want... Nederland, als, als Europa werkt, dan werkt Nederland. En als Europa groeit, dan groeit Nederland. We hebben Europa nodig voor onze ontwikkeling. Als je nu naar Rotterdam ja. gaat en je gaat containers tellen... 99% van die containers gaat Europa in. Ja. Dus die inzet zal toekomst. heel erg pro-Europees worden in deze verkiezingen. Maar wel voor een ander Europa dan we de afgelopen jaren hebben gezien. Want vergelijkbaar aan Nederland is ook Europa de afgelopen jaren... onderworpen aan een soort chagrijnige en ook visieuze cirkel van bezuinigingen die ons verder weg hebben gebracht van het doel. Wij willen een ander Europa. En dat willen gelukkig inmiddels ook een paar mensen... die aan de macht zijn in Europa, zoals president Frans van Hollande... die niet alleen de begrotingen weer op orde brengt... want ja, dat is belangrijk... maar ook blijft investeren in groei, in werkloosheid. We hadden het net al over de jeugd. In Zuid-Europa is 50% van de jongeren ja. werkloos. Daar groeit een hele generatie op zonder perspectief. Dat mogen we niet laten gebeuren. Niet in hun belang, maar ook niet in ons eigen belang. Ja. Want uiteindelijk is Europa zelf... Als geheel verantwoordelijk voor de welvaart van ons allemaal. Maar het sentiment is toch op het moment meer anti-Europa dan ander Europa. Maar dat snap zoals ik heel goed. Zegt. Dat snap ik heel goed. Als elke Europese top eindigt met een non-afspraak. die ertoe leidt dat we verder gaan bezuinigen. en ertoe leidt dat er in Zuid-Europa alleen maar meer chaos ontstaat. omdat we niet bereid zijn om voor elkaar te gaan staan. het is toch die ieder voor zich benadering die Europa de laatste tijd parten speelt... dan snap ik dat 500 miljoen Europeanen klapjagreinen hebben. Ja, maar eigenlijk Kijk, bedoelt u, u wilt wel meer Europa. Ja. Maar dan toch ook alweer een ander Europa. niet het meer sociaal sociaaldemocraat, ja, ook precies. voor Europa. En kamp daarover. Als het misgaat, dan gaat het er niet om omdat we te weinig uitgeven... maar de hele financiële crisis gaat erom dat we te veel uitgeven. Waardoor we afhankelijk worden van financiële markten... waardoor de rente omhoog gaat. De rente in België, als die net zo hoog zou zijn in Nederland... dan zouden we in plaats van 10 miljard rente per jaar... 16 miljard rente nee. per jaar betalen. Nee. Dus wij moeten zorgen dat we sterker uit die crisis komen... Dat doen we door te zorgen dat we onze overheidsfinanciën wel op orde krijgen. We moeten zorgen dat we een aantal structurele hervormingen door gaan voeren. En verder blijft ook belangrijk dat wij de veiligheid waar we met opstelten en teven behoorlijke verbetering in hebben aan kunnen brengen, dat we dat ook de komende jaren de aandacht blijven geven die nodig is. Maar geeft de VVD daarmee ook een pro-Europese boodschap af? Kijk, wij hebben helemaal geen zin om, uh, om Europa af te schaffen. En wij hebben geen zin om de euro af te schaffen. Omdat we dan een groot deel van onze eigen welvaart afschaffen. Maar we willen ook niet dat Europa maar zich onnodig met uh, Nederlandse dingen bemoeit. Wij willen een sober Europa wat dingen doet waar wij beter van worden. En daar zijn volop mogelijkheden ah. voor en daar willen we aan meewerken. Maar als Europa zegt je moet forser bezuinigen... als Europa zegt je moet de hypotheekrenteaftrek afschaffen... als Europa zegt dat het pensioenstelsel moet echt drastisch anders... en die AOW-leeftijd moet zo snel als mogelijk meer omhoog... is dat het Europa waar u ook voor bent? Wat ze mogen zeggen is dat wij onze begroting op orde mogen krijgen. En dat hoeven ze ons niet eens te zeggen, want dat willen we zelf. En dat ze het oh, okay. mogen zeggen. Dat, dat is ook uw rol. Dat hebben we voor hen mogelijk gemaakt. Ja. En wij willen onze begroting op orde hebben. Omdat we dat goed, goed vinden voor onszelf. En omdat we niet de problemen naar de toekomst willen vooruitschuiven. Zoals de partij van de arbeid doet. Oké, okay, nou, u kan uh, zo een doorstart weer maken naar een nieuw kabinet. Lijkt me. Heeft u wel zin in, waarschijnlijk? Ik heb er wel zin in om weer in een nieuw kabinet te zitten... als daar dingen gedaan kunnen worden... die in belang zijn van de mensen in Nederland. Oké, okay, nou en u gaat zo naar een reunie trouwens... Hè, van een van de kabinetten balkenende Twee zelfs balkenende twee en drie. Dus dat is in Haarlem vandaag. Dat doet u een wordt, een, dat keer. wordt een feest. Wordt dat wordt en, feest. en nog even naar de verkiezingen, ook naar u, meneer Samson. Uh, uh, u heeft gezegd, ik wil graag in een kabinet met mijn naam. Hè, dat zou dan het kabinet Samson worden... als uh, de Partij van de Arbeid tot regeren zou komen. Mag ik het anders? Ik blijf, ik heb... ik blijf in de Kamer. Tenzij oh. wij de grootste partij worden. Zo, oh, zo. Ja. Dat is ja. altijd bij de Partij van de Arbeid zo geweest. En dat zijn we overigens eens met de VVD. Want ja. volgens mij geldt het bij de VVD ook. Het heet zelfs een beetje de Bolkensteindoctrine. Nou, ik las ergens anders nog een ander opzetje, dat u misschien, wie weet, eventueel Wouter Bos als premierkandidaat zou gaan inzetten. Ik zag, daar een suggestie daar, ik zag een suggestie daartoe van iemand van een meneer. En ik neem die suggestie met warmte aan. Maar ga, we gaan het toch anders doen. Niet helemaal serieus. Dus Wouter Bos zien wij niet terug in een kabinet, wat het dat u betreft. Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Oké, okay, oh. maar het blijft dan dus toch een suggestie. Goed, Henk Kamp, <laughs> Diederik Samson, hartelijk dank. Uh, en daarmee eindigt deze voorlopig laatste aflevering van Troskamerbreed. Na deze uitzending vanaf volgende week gaat hier de Radio 1 Sportzomer van start. Dat is een totaalprogramma met nieuws en ook heel veel aandacht voor sport. Troskamerbreed komt natuurlijk wel terug. Over twee weken zijn we er, maar dan op vrijdagavond. Ik hoop dat u dan ook weer luistert. We zijn er van half acht tot acht. Graag tot dan en voor nu vast veel plezier met de sportzomer. Dag. Ja. Samen thuis, samen trots. Wie zijn er genomineerd voor de Louis door en de Theodor, de belangrijkste acteursprijzen van Nederland? Dat hoort u straks in Opium Radio, het cultuurmagazine van Radio 1.